Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 13, Arme Fabia. Twee weken geleden waren we getuigen van de plundering van Rome door de Zenones op de Brenners. De Galliërs verlieten het toneel, al dan niet na aandringen van Camillus, en al dan niet nadat Camillus hen ook op een andere manier van het toneel liet verdwijnen. De Romeinen besloten hun stad te herbouwen en niet massaal naar Veii te verhuizen. Rome was er nog, maar daar was even alles mee gezegd. De stad bestond uit niet veel meer dan een versterkte citadel en een vlakte vol puin. En het was aan Camillus om de bevolking zo ver te krijgen hier weer een stad neer te zetten. Terwijl de Romeinen aan het herbouwen waren, werd Camillus te kennen gegeven dat de Senaat het niet zou waarderen als hij nu zijn dictatorschap zou neerleggen. Dit zou namelijk betekenen dat de macht terug zou gaan naar de militaire tribune die de Romeinen hadden geleid tijdens de afgelopen rampzalige periode. Dit soort prutsers kan de verkiezingen niet voorzetten. Daar hadden de Romeinen iemand voor nodig waar ze op konden rekenen. Dat dit de man was die ze zo kort geleden met pek en veren de stad uitgetrapt hadden, dat vergaten ze even. Wat ze ook vergaten was een plan voor het herbouwen van de stad. De Romeinen pakten op wat er nog te redden was onder het tuin en bouwden daarmee huizen op de plek waar ze op dat moment zin in hadden. Rome werd een rommeltje met allerlei smalle straatjes die kriskras door elkaar en door zichzelf heen liepen. Rome werd, zeker s'nachts, dé plek voor als je wilde verdwalen. Hiermee was Rome ook voor de hele Romeinse tijd een grote uitzondering. Waar Romeinse steden en legerkampen bekend stonden om hun hippodamisch straat te plan, met loodrechten en evenwijdige wegen, en het belangrijkste publieke en religieuze gebouwen op vaste plekken, was Rome een zooitje. Waar een legioensoldaat uit Syrië zijn weg kon vinden in een legerkamp in Gallië, zou je diezelfde soldaat in Rome zelfs nooit meer terug kunnen zien. Het haastwerk van de wederopbouw van de stad werd onderbroken door een reeks aanvallen van de gebruikelijke vijanden, met name de Volski, op het Romeinse grondgebied. En door Etrusken op bondgenoten van de Romeinen. Iedereen wist dat dit het moment was om de Romeinen tot een andere modus van omgang te dwingen dan voorheen. Ook Latijnen en zelfs de Romeinse kolonies namen de wapens op tegen Rome, dat kwetsbaarder leek dan voorheen. De Romeinen keken in deze crisis steeds weer naar Camillus, en Camillus leidde de Romeinen erdoorheen, in zijn vijf dictatorschappen en de zes keer dat hij militaire tribune was. Zijn prestige was zo groot dat hij het tij in een gevecht kon keren door er alleen maar te zijn. Plutuigens meldt dat Camillus tijdens een oorlog tegen de Volski en de bewoners van de Latijnse stad Praeneste militair tribuun was. Dit was tegen zijn zin, want Camillus was ziek, maar hij liet zich overhalen om toch akkoord te gaan met zijn aanstelling. Want hij zou niet hoeven vechten, dat konden zijn collega's zien. Dit ging alleen flink verkeerd, toen de tribuun de leiding had, meer aan glorie van de overwinning dacht, dan aan de tactiek en de voorbereiding. Een probleem met Romeinse generaals, dat we later tegen Hannibal nog gaan tegenkomen. Het leger werd onder de voet gelopen en begon te vluchten naar het kamp waar Camillus was. De zieke Camillus sprong op van zijn bank waar hij lag en meldde zich aan het front, waar hij met zijn aanwezigheid meteen de tijd keerde en de Romeinen het toch nog horen. Camillus was mateloos populair als militaire held, maar hij was niet onomstreden. We hebben twee afleveringen geleden gezien dat niemand voor hem in de press sprong toen hij aangeklaagd was. Camillus had zeker vijanden, een daarvan was Marcus Mandius, de man die als eerste reageerde op het geschreeuw van de ganzen toen de Galliërs de citadel probeerden in te nemen. Om deze heldendaad kreeg Malleus de eretitel Capitolinus. Malleus en de zijnen zagen veel minder grootheid in de Camillus dan de rest van de bevolking. Ze zagen eerder dat de massa waar Camillus allemaal kwam aanwaaien. Bovendien verweten ze hem arrogant en pompeus te zijn en zijn plek niet te kennen. Plutarchus is heel duidelijk in zijn oordeel. Dit is volkomen onterecht, maar Plutarchus oordeelt graag. Malleus was van mening dat hij niet de eer en glorie kreeg die hem toekwam, omdat Camillus alles naar zichzelf toetrok als Manlius de Galliërs niet van de rotsen had gegooid, wat zou er dan nog te redden zijn geweest als Cameras op kwam Het werd duidelijk dat Manlius de strijd om de senaat verloor. Hij richtte zich vervolgens op de bevolking en zette zichzelf neer als hun belangenbehartiger. Zoals zo vaak waren de problemen die de bevolking bezighielden schulden en grondbezit. Met de recente oorlogen hebben veel mensen schulden moeten maken om hun kosten toch betaald te houden. De bouwwerkzaamheden voor na de Gallische plundering van de stad zijn ook niet gratis geweest. Dus dagelijks zag Rome de soldaten die de stad hadden verdedigd gearresteerd worden, omdat ze de schulden die ze hadden gemaakt om hun huis op te bouwen niet meer konden betalen. Manlius besloot een deel van de schulden uit eigen zak te betalen en schreef renteloze leningen uit voor wie ze nodig had. Net zoals Mailius, enkele decennia eerder, werd Manlius populair bij het plebs en toonde zich een kampioen. De senaat begon Manlius als een gevaar te zien en probeerde hem tegen te houden. Er moest wat gedaan worden en de manier om wat aan het probleem te doen is om iets te vinden waar Malius schuldig aan was en hem daar dan voor te veroordelen. Malius werd op een gegeven moment gearresteerd voor fraude in zaken van de schulden waar hij iets aan probeerde te doen. De bevolking accepteerde de arrestatie echter niet en Malius werd vrijgelaten. Langzaam begon hij echter zijn kansen te verspelen, want steeds meer begon zijn houding revolutionaire vormen aan te nemen. Wat de revolutionaire Malius was, was zijn stelling dat het gewone volk als overgrote meerderheid van de Romeinse bevolking toch iets te zeggen zou moeten hebben in de bepaling van het beleid. En dat het niet bij alleen de rijke senatoren en een paar rijke volkstribune kon liggen. Rome was klaar voor een revolutie en Manlius was de man die de nieuwe orde zou leiden. Dit was iets waar de senatoren wat mee konden. De beschuldigingen van verraad werden ingebracht tegen Manlius en de held van de Gallische plundering werd gearresteerd. Zoals gewoonlijk, Manlius wilde koning worden. Wat volgde was een rechtszaak op het Marsveld, de plaats waar dit soort rechtszaken plaatsvond. Dit zorgde voor een groot voordeel voor Manlius, want het marsveld had een duidelijk uitzicht. Vanaf de plaats waar de zaak beoordeeld moest worden, was de Kapitolijn goed zichtbaar. Manlius kon daar mooi gebruik van maken in zijn verdediging, door op het juiste moment naar de plaats te wijzen waar hij zo kort geleden Rome had gered van de Gallische aanvallers. De senaat kreeg niet voor elkaar om hem voor een verraad veroordeeld te krijgen. Om die reden werd besloten om de rechtszaak te verplaatsen naar een plek waar de Kapitolijn niet te zien was en Manlius er ook niet tegen naar naar kon wijzen. Het bleek toch wel dat de bewijzen tegen hem nu wel overtuigend waren. Manlius werd veroordeeld en ter dood gebracht. Ironisch genoeg werd hij van de Tarpeïse rots gegooid. Zo'n beetje dezelfde rots als waar hij de Galliërs een zetje van had gegeven. Malius ging de geschiedenisboeken in, maar niet als de held die hij zo graag wilde zijn, maar als de verrader, waar ze hem voor zagen. De senaat doodde Manlius, gooide zijn huis plat en bouwde op de plek waar hij woonde een tempel aan de godin Juno Moneta, Juno die waarschuwt. Verder werd besloten dat geen enkele patriciër ooit nog op de kapitolijn mocht wonen en werd de Manlius familie verboden om ooit nog een zoon Marcus te noemen, want dat helpt. Dat bleek toch niet te helpen, want Marcus Malius creëerde het klimaat waarin hij tot zijn revolutionaire plannen kwam niet. Eerder hadden mensen als Malleus een kaartje aan de plebeische trein gehangen, en Mallius was ook zeker niet de laatste. Er was een sociaal conflict, en dat conflict begon uit de hand te lopen. Malius was uiteindelijk niet de kern van het probleem. Dit probleem kwam duidelijk naar voren binnen de familie van de invloedrijke Patriciër, die ook aanzien genoot onder de plebeiers: Marcus Fabius Ambustus. Ambustus had twee dochters, Fabia en Fabia. Fabia werd uitgevoerd aan de patriciër Servus Sulpicius, waar Fabia het moest doen met de plebeer Gaius Licinius Stolo. Dit zorgde voor enige reuring, want Fabia was niet blij dat haar echtgenoot minder aanzien genoot dan die van Fabia. Ambustus nam Licinius onder de arm om daar iets aan te doen. Als volkstribuun samen met Lucius Sextius bedacht hij een revolutionaire wet, de Lex Licinia Sextia. Het wetsvoorstel bevatte een aantal onderdelen. Belangrijk waren vooral de afschaffing van de positie van Militaire tribune met consulaire macht, de instelling van de posities van Aedile en Praetor, als opstapjes naar het consulschap, een plafond voor het bezit van publiek land op 500 jugera, zo'n 1,3 vierkante kilometer per persoon, en het beschikbaar stellen van een van de posities van consul voor de plebejers. Uiteraard stonden de patriciërs hier niet om te springen. Zij probeerden de doorvoering van de wetten te dwarsbommen, maar Licinius en Sexius hadden een machtig wapen het Veto. Ze spraken hun veto uit tegen alles wat de senatoren probeerden te doen. Wetsvoorstellen, publieke werken, zelfde verkiezingen. De veto's van de volkstribune blokkeerden alles. Volgens Livius duurde dit vijf jaar, maar dit lijkt een middel van hem te zijn om zijn scheve chronologie gelijk te trekken met de consulslijsten en de bron van de verschillende datering van de Gallische plundering tussen Livius en de Griekse bron. De senaat probeerde alles om er nog wat aan te doen, tot nog twee aanstellingen van Camillus als dictator. Van zijn vierde dictatorschap in 368 kwam niets terecht. Het kan zijn dat er wat misging met de aanstellingsceremonie, maar waarschijnlijker is dat hij simpelweg een staring contest met de volkstribune verloor. Camillus was aangesteld als dictator om te strijden tegen wie dan ook. De dag dat het leger zich moest verzamelen om op pad te gaan, was toevallig op de dag dat voor een deel van de wetten van Licinius en Sexius moest worden gestemd. De volkstribune zoren, want dat was kennelijk genoeg, dat ze Camelos een gigantische boete zouden geven als hij niet ophield met zijn pogingen de wet tegen te houden, door de bevolking de kans op de stemmen te ontnemen. Camillus bond vervolgens in en de wet werd aangenomen. Het vijfde en laatste dictatorschap van Camillus was een militaire, want daar was hij uiteindelijk goed in. In 367 kreeg hij als bijna tachtigjarige het bevel over het leger toen een Gallisch leger vanuit de Adriatische kust richting Rome kwam en dreigende geluiden maakte. Camillus had de gevechtstijl van de Galliërs aandachtig bestudeerd en besloot het op een speciale manier aan te pakken. Platoyus schrijft: Wetende dat de macht van de Galliërs, vooral in een zwaard lag, die ze op ware barbaarse wijze hanteerden, en zonder enige vaardigheid puur door te hakken naar de hoofden en de schouders, liet hij helmen maken. Voor de meeste van zijn mannen, die een glad oppervlak hadden, waardoor de zwaarden van de vijand eraf zouden glijden of zouden verbrijzelen. Hij liet ook de lange schilder van zijn mannen met brons omringen, omdat het hout zelf. De slagen niet kon tegenhouden. Hij trainde zijn soldaten zelf om lange speren te gebruiken als werpsperen. Om hen onder de zwaarden van de vijand te steken en hen beneden de hand te raken. De Galliërs wisten waar ze voor kwamen, want Camillus trof hen bij de Anio-rivier aan met een onhandig metenzeul hoeveelheid en punten buiten. Hij liet zijn lichtbewapende troepen ervoor zorgen dat de Galliërs geen goede gevechtsformatie konden innemen en viel vervolgens aan. De werpsperen waren voorzien van een doelbewuste zwakke plek, net onder de punt. Hierdoor bogen ze af wanneer ze iets hard raakten en waren ze niet meer bruikbaar om terug te gooien. Bovendien maakten ze de dus schilden van de vijand zwaarder en moeilijker te hanteren. Uiteindelijk won Camillus betrekkelijk eenvoudig de veldslag tegen de Galliers. Hij veroverde ook hun kamp. Bij terugkeer in de stad werd eindelijk eens goed gekeken naar de Lex Licinia Sextia. Camillus legde zijn gewicht achter het wetsvoorstel en deze werd aangenomen. Lucius Sextius, een van de zegevierende tribune, werd de eerste plebeïsche consul en Camillus legde zijn dictatorschap neer. Niet veel later, Waarschijnlijk in 365 brak er een epidemie in de stad uit, waarbij volgens Plutarchus een ontelbaar aantal Romeinen en het merendeel van de magistraten omkwam. Ook Camillus overleed aan de ziekte. Camillus was in de 80 jaar en loodste de Romeinen door een periode van tumult. Het zou nog wel even duren voor we weer een leider als Camillus tegenkomen. Wat we moeten denken van een eerste plebeische consul in deze tijd is niet duidelijk. Als je kijkt naar de namen van de consuls in de vroege Romeinse republiek, zie je klinkende namen als Virginius en Menenius voorkomen. Of er één moment is geweest vanaf wanneer plebeiers consul konden worden, of dat er een geleidelijke ontwikkeling plaats had, ik weet het niet. Het past in een uitleg van hoe instituties begonnen zijn. Wat we wel kunnen concluderen, is dat de plebeiers na de Gaulische plundering van de stad meer macht eisten dan voorheen, en dat die er ook kwam. 25 jaar later, in 342, volgde er nog een wet, waarmee een van de consuls een plebeer moest zijn. Over deze wet bestaat geen twijfel. Belangrijk is overigens wel dat een plebeïsche consul niet betekende dat Jan met de pet aan de macht kwam. Zelfs de plebeers waar we het de afgelopen afleveringen over hebben gehad, maakten deel uit van de rijke bovenlaag van de bevolking. De gewone man had nog steeds bar weinig te zeggen, en zijn positie is nooit echt inzet geweest van de tribune met een revolutionaire plannen en wetsvoorstellen. De scheidslijn tussen patriciër en plebeer was een dikke grijze, en er was mobiliteit mogelijk. Uiteindelijk was het enige verschil tussen een patricische familie en een plebeische dat een patricier zijn familiestamboom kon terugleiden naar het groepje eerbiedwaardige mannen die als zodanig waren aangeduid door de mythische koning Romulus. We hebben deze week nog geen eenlinge heldenverhaal gehad, dus hier hebben we er nog een om te laten zien dat we ze nog hebben. In 362 vond er volgens de overlevering een aardbeving plaats die midden op het forum een diepe spleet veroorzaakte. Priesters zeiden dat deze spleet alleen kon worden gesloten als de Romeinen datgene wat hen het meeste waard was, zouden offeren. Zo'n spleet, midden in de stad, is natuurlijk levensgevaarlijk, dus bedacht een jonge edelman, die zijn sporen in de strijd had verdiend, Marcus Curtius, dat het waardevolste voor de Romeinen wapenen en moed waren. Hij trok zijn vrijste wapenuitrusting uit, zadelde zijn paard en verdween in de diepte. De geul vervulde zich vervolgens met water en werd de Lacus Curtius een Curtiusmeer. Er zijn nog twee andere verklaringen voor de naam, met een Stabernse ruiter die daar langs reed toen Romulus aanviel, en een blikseminslag in de vijfde eeuw. Deze is toch de mooiste? Wat zijn er toch helder, die Romeinen? Over twee weken zien we hoe onze Romeinen in conflict komen met de Samnieten, een machtig bergvolk dat de bevolking van Italië in twee kampen verdeelde.